Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Geert de Groot, Bernhard Robben, Leonard Joosten, Dimfie, Van Loon en Ben Lone. De techniek is vanavond in handen van Jimmy Spijkers. Nou, we gaan er weer een nieuwe kring van maken. Onze gast is uh, Riet IJzermans. Riet, is het voor het eerst? Is dat je debuut of ben je wel vaker in uh, Goolse Kringen nou, geweest? Nou, in, in je werkzaam leven nog. In je werkzaam leven? Dat is toch niet uh, de allereerste keer nee. dus. Nee, goed. Uh, we gaan met, uh, met jou praten over uh, opvang van status house. En, uh, ik heb uh, vooraf al gehoord dat je uh, een enthousiaste opvanger bent. Dus we zijn uh, heel benieuwd naar, uh, naar jouw verhaal. We horen er zo toch niet uh, vaak over. Uh, maar voordat we eraan beginnen aan ons onderwerp doen we zoals altijd het rondje. Wat was er allemaal nog meer in het nieuws? Ik weet niet of jij iets uh, hebt opgepikt uh, uit het uh, lokale nieuws. Uh, wat niet alleen opgepikt, je... maar ik was er ook, hè? Was je erbij? Nou, dan nou, ik vertel. Ik was erbij. Dan vertel. Mill Hill. ik weet niet, uh, heb jij er ook iets over gehoord? Ben je er nee. geweest zelf? Nee. Zelfs niet geweest? Nou, nou uh, Annemieke is er geweest en een schoonzoon en een dochter en een paar kleinkinderen. Uh, ik moest thuis rond bewaken. Nou, ik ben er wel geweest, maar ik was te laat, volgens mij. Maar uh, uh, nog net op tijd, want ik heb mijn slag geslagen. En ik heb een zak vol kleding gekocht voor allemaal 50 cent per stuk. Dus uh, helemaal toppen de pop. En uh, op het scheiden van de markt is alles uh, nog voor minder dan bijna niks, zeg maar. En ik zag dat mensen rijden met karren en zakken en het... Uh, ja, het, het lag voor het oprapen, zeg maar. die ja. was er tegen het einde. Ja. Heb je meegemaakt dat bekend werd gemaakt wat de opbrengst was? Nee, dat net niet. Nee. Nee. Toen zat ik aan een biertje daar. Ah, ja. Heb je een indruk gekregen of het, of het erg druk is geweest? Ja, volgens mij Zo volgens het was het druk. anders, minder ik druk? Ik kan het niet helemaal zeggen, want... Ik hoorde van een vriendin van mij, van Dorian, die was s'morgens... Blijkbaar is het s'morgens vroeg, in de ochtend, het drukste. Omdat dan heel veel mensen... Hun slag willen slaan, de beste spullen willen uitzoeken voor weinig geld. En uh, uh, toen lag ik nog te slapen. Dus ik ben wat later in de middag ja. op pad gegaan. Misschien heeft Gerard er iets over gehoord. Nee, ik heb gelezen dat het uh, dit jaar 15.000 euro was. En vorig iets jaar? Meer vorig. Iets, meer nog? iets meer dan vorig jaar. Iets meer dan vorig jaar. Dus dat uh, mag dan wel weer uh, als een succes worden beschouwd. Ik vind ja. het ongelooflijk, jongen. Want je kan daar. Ik was daar met een staatshouder, die zocht een grasmaaimachine. 2,50. euro Hallo, oh. hallo <laughs> die <laughs> Ja, echt waar. En tuinstoelen voor 50 cent. Ja. En uh, uh, ja. Ik was er ook met mijn vriendin. En uh, zeg maar het statushoudersgezin. <laughs> nou, mijn vriendin die had ook een hele kar vol. Een kinderwagen met voor de kleinkinderen. Een kinderwagen oh. en nog een, een, een, een uh, stoeltje. En nog spellen en weet ik veel. En ja. ook ja, die status. Ja, met het inrichtingskrediet zo zou je dus honderd keer uh, volledig uh, ingericht kunnen worden. Nee, maar het, nee het, want... het is altijd dat het niet compleet is. Uh, het het, is, doet, het is niet compleet. Maar nee, maar je heilig. kan het gewoon een beetje, uh, als je niet al te kritisch bent, kan je daar gewoon redelijk. Nee, maar Het is gewoon een fantastische recycling. Ja, super. Het is een hele nuttige manier om het geld uh, te besteden. En ja, in ja. een knap school. En steeds weer nieuwe leerlingen, dat ze dat voor elkaar krijgen. Ja, super. Krijgen. En ouders, hè? Ja. ja. En wat ik hoorde, is dat de nieuwe burgemeester op zich genomen heeft om elk jaar uh, achter de stent uh, te gaan staan, ja. samen met de commissaris van de koningin. Van hè? de koning, uh, Gerard. <laughs> ja, maar die koningin heeft... Ja, <laughs> is wie, wie is, ja, sorry hoor, maar wie is eigenlijk de commissaris van de koningin? Van de Donk. Oh. Van de Donk. Is Mijn van de de van mevrouw. Die staat altijd bij de boeken. Hm? Oh. En dat gaat uh, onze nieuwe burgemeester ook doen? Ja. Oh ja. Mm -mm. Ik vind het gewoon een leuke sfeer. Weet je? Oh, daar zijn korte lijntjes. Was hij niet de rechterhand van? Ja. De... <laughs> ja. Wat zeg je? Ik zeg, daar zijn korte lijntjes. Hij was kabinetchef van, uh, van de commissaris van de koning. Uh, wow. En die heeft natuurlijk gezegd: uh, je moet uh, één keer per jaar uh, moet je achter de boekenstand gaan staan bij uh, Mill Hill. Iets sociaals doen, bedoel is Iets sociaals doen. Ja. Komt goed over. Als jullie 50-jarige bruiloften niet meer doen, dan was het zat om dit te gaan doen. Ja. Goed, uh, dat was jouw nieuwtje. Ja, mijn nieuwtje. Uh, jullie uh, lezen Brabants Dagblad en de column van uh, Julia Siegdem. Er zijn veel te veel columns in het Brabants dagblad, daar ben ik het mee eens als Norbert dat zegt. Maar de column van Julia, dat is de Goolse uh, woonachtig in de Spinnerijstraat, die lees ik altijd. Zij voert een uh, soort kruistocht tegen de witteelt, Ze is van Turkse origine. En uh, ja, zij. Uh, schrijft hier een column van, van, van haar, vanuit haar eigen waarnemingen ter plaatse. Wij, wij lezen van alles over, over Turkije. En, en ik weet niet of jullie dat ook gelezen hebben. Zaterdag in NRC Handelsblad stond een, een, een man die zegt... ja, wij, wij moeten eens ophouden met Erdogan te framen... als, als een vreselijke kerel die, die, het, die de hand ligt met, met de rechtsstaat. Is allemaal niet zo. Nu, um, Julia die is daar geweest, die... Um, Geeft als in voorruim ruim 80.000 ambtenaren zijn geschorst, ontslagen of gearresteerd... ...wegens vermeende banden met de Gulenbeweging. Mm. Mensen zijn beland in een situatie waar hun, waarin hun ergste nachtmerries verbleken. Voor de rechtbanken wachten familieleden van ochtends vroeg tot in de nacht... ...om een glimp op te vangen van hun geliefde. De politie dirigeert de verdachte leraren, artsen, functionarissen en zelfstandige werkgevers in een oogwenk van de politiebus naar binnen. Je zou bijna denken dat dit terroristen zijn die uit de tanks zijn geplukt. Vaders, moeders en kinderen huilen hartverscheurend en bidden onophoudelijk tegen beter weten in dat het recht zal zegen vieren. Wie protesteert tegen de gang van zaken wordt door de aanwezigen tot kalmte gemaand. Zij weten dat niemand veilig is. Voor je het weet zit je zelf vast voor onbepaalde tijd. Schrijf over ons leed, smeekt een vrouw. Nee, dan komen ze nooit meer vrij, waarschuwt een ander. Zelden heb ik me zo machteloos gevoeld. Ik ga niet de hele column lezen, maar ze besluit met... Na alles wat ik gezien en gehoord heb... realiseer ik me des te meer hoe bevoorrecht we zijn... met onze vrijheden in Nederland. Als ik wist dat het zou helpen, zou ik Allah op mijn blote knieën smeken... om dat ook te gunnen aan mijn moederland... Ja, ik vind een indrukwekkend, uh, indrukwekkende column. Een indrukwekkend verhaal. En, en het is um, een, een waarneming door een Goolse vrouw ter plaatse geweest die dat allemaal ziet. En dan zo schrijft. En die Goolse. Uh -uh. Zij is van Orgine en Turkse. Ja. Woont al hoe lang in Goolen? Oh, al een verschillende jaren. Oh, heel wat jaren. Ze is al een paar keer ook in de literaire kring geweest. Uh -huh. Want af en toe schrijft ze een boek. De Importbruid, daar is ze meer bekend geworden. De Importbruid. Ja. En uh, een vervolg daarop uh, heeft ze, uh -huh. ze geschreven. Julia Sigdem. En ja, daar zitten we dan. Daar zitten we dan. Gerard, heb jij een nieuwtje? Ik heb heel vrolijk nieuwtje. Oh, vertel Wij komen altijd wij, uh, Ben en ik zijn daar de jongste van op vrijdagmorgen. Ah, bij dat is ja. En de gemiddelde leeftijd is rond de 75, misschien 80. Ja. En uh, nu is komende vrijdag. De dag van de ouderen. Ja. En nu hebben wij bericht gekregen. Dat er dan geen plek voor ons is. In het Jan van Bezouwen. Ja. Omdat het de dag ja. van de ouderen is. Ja. Dat vind ik toch wel heel ironisch. Sterker nog. Ik heb er mee gescoord. Door deze grap aan mensen te vertellen. Om daarna te onthullen. Dat het werkelijkheid is. Bij wie kan je daar protest voor aantekenen? Wie, gaat er, wie gaat er eigenlijk over? Wie, wie beslist dat? Een manager. De manager van het Jan van Mazouaert. Ja. En dat is een hele aardige man, hè? Nee. Ik... Nee, nee, dat is Camille. Dat is, uh, dat is een oh. heel aardige vrouw. Oh, ja, nou, die ken ik. Niet. Ja, <laughs> ja, ja. ja zo'n idioot. Ja, Schiet op. Ja, dat, dat kun je iets anders doen. Maar dat vond ik te leuk om te laten maar Maar als bewijs dat, dat we oud en verward zijn en mag, mag dienen, dat, dat wij afgelopen vrijdag dachten dat het al zover was. Ja. En toen. Uh, is het gezelschap uiteengevallen. De helft zat bij Mozes, de helft zat in ja. het Jan van Bezouwhuis. Want wij, want wij dachten, dit is dan de vrijdag waarop we niet welkom zijn. Maar ik we zou maar toch ons. denken dat daar een leuke column in zit. In een en al verwarring. Ja. Maar daar gaat Ben over. Ja, oh, daar gaat Ben over. Ben. Want anders komen er te veel columnisten. <laughs> er moeten niet te veel columnisten komen. Maar goed, uh, ik geloof nou dat dit onze nieuwtjes zijn. Dan nou moeten we ons haasten naar uh, jouw onderwerp. Riet. Ja. Uh, je hebt uh, ervaring met, met de opvang van een statushouwer. Ja. Laten we eens even beginnen bij het begin. Uh, ik neem aan dat je dit niet doet sinds vorige week. Uh, wanneer ben je begonnen met, uh, met, met je hiermee bezig te houden? Zo'n maand of... Ja, dat weet ik niet meer precies. Ik denk een half jaar. Nee, langer. langer. Hoe lang ja? het? April had? dacht ik. Ja, dat zou kunnen. Ja. Vier maanden geleden? Ja. En hoe, hoe ging dat? Hoe ja, meldde je een, ergens ja, aan? Ja, werd ja, je ja. gevraagd? Ja, ja. Hoe, hoe ging dat? Er was een, een open dag in de bibliotheek. En die ging onder andere over uh, uh, vluchtelingen. Onder andere, ik weet niet meer precies. Maar dat was in ieder geval het onderdeel wat me aansprak. En ze hebben op, Ik ben toen daar naartoe gegaan. En ik heb gesproken met een... Professional van kantoor die met name de taalcoaches voor de vluchtelingen coördineert. En uh, ik heb me toen opgegeven als iemand die interesse heeft om iets voor de vluchtelingen te doen. Ik heb een intekensprek gekregen waarin gevraagd wordt waar ligt je interesse. Want ze hebben verschillende uh, uh, functies zeg maar, dus aanladingstekens. En ik heb toen gezegd wat ik uh, het leukste vond... En dat was, wat vond je dan uh, het leukste? Nou, wat zei, Een staatshouder komt hier, die krijgt een huis toegewezen van de woningstichting. Nou, dan moet er eerst gekeken worden, uh, voordat die staatshouder daarin komt, van hoe die woning eruit ziet. Dat doe je samen met uh, uh, het? De, de man Leistromen. van de woningstichting Leistromen. van lijstromen. En dan kijk je van uh, uh, wat er in die woning is en wat er mogelijk kan blijven... zodat de statushouder straks niet alles opnieuw hoeft aan te schaffen. En vaak is het zo dat de vertrekkende uh, mensen blij zijn... als ze de gordijnen en de gordijngeels en uh, vloerbedekking. vloerbedekking... dat ze dat niet allemaal hoeven uh, mee te nemen. Want dat betekent een hoop werk. Ze kunnen het vaak in een nieuwe situatie niet meer gebruiken... Dus er dat dat wordt een inventarisatie gemaakt voor overname En daar hangt dan een prijskaartje aan. Nou, dan ga je met de staatshouder Bezoek je dat, uh, die woning? Ja, eventjes nog even bij dit punt. blijven staan. De, ah. de, de woonstichting uh, uh, vindt het ook prima dat er dingen achterblijven. Ze, ze eisen niet dat het uh, leeg opgeleverd uh, wordt. Jawel, ze werken ze... hierin mee. Ja, ze werken hier zeker mee. Ik vind dat ze heel erg coöperatief zijn. En uh, uh, kijk, als de staatshouder het niet wil... Of het te duur vindt, dan moet degene die het huis verlaat zorgen dat het achterblijft volgens de normen van de woningstichting. Ja. Mm -hmm. Maar vaak is het zo dat mensen dan die de verlaters van de woning ook blij zijn als het wordt overgenomen. Ja. En je hangt er ook heel vaak een, een heel uh, uh, fatsoenlijk prijskaartje aan, weet je, dat ik denk van, nou, ik heb ik je meegemaakt dat, ja, dat vond ik echt, was ook zo'n top. Ja, dat was echt een topervaring. Er was een meneer, die ging, verliet het huis. Die had een nieuwe vriendin. Die vertrok elders in Nederland naar een andere plaats. En die liet het hele huis ingericht achter. Ja, nou, ik, nou echt niet alleen de vloerbedekking en de gordijnen. Ja. Maar het bankstel, de koelkast, de wasmachine, de bedden, de lakens voorop, de bedden. Het hele, zeg maar... De hele woning, en die mensen konden er zo in. Ze zeiden hier, je kunt het hebben. Nou, volgt dat, ja, dat vond ik wel... En zonder dat mensen daar, zeg maar de statushouder daar iets voor moest betalen. Oh ja. Dus, wat me dan heel erg raakte was... Dat je van de ene kant op de televisie in algemene termen hoort... Van, uh, ja, er moeten niet te veel vluchtelingen komen. En mensen zijn... Er is een, een onderstroom van... Van, uh, die anti-vluchteling is. Ja. Maar als je naar de individuele situatie kijkt... die situatie die ik heb meegemaakt... die zijn beperkt, maar dan nog... dan denk ik, ik vind dit echt wauw. Ja. Toch? Ja, zeker. En dat zo'n man ook zegt... ik gun ze het, weet je wel. Ik, ik, uh, nou, dat is fijn dat ze dan hier kunnen opstarten... en dat ik... Uh, ik heb het ook goed. Dat ze het iemand gunnen. Ja. Nou hoe mooi is dat, nou, dat wil je is, meer? Dat is heel mooi, ja. Uh, je hebt al verschillende ervaringen dus ja. met, met, met ja. die situatie. En, en uh, ja, ze laten graag iets, uh, iets achter voor omdat het statushouwers zijn of... Uh, ja, dat idee heb ik. Dat, dat ze weten, je. die mensen die, die hebben niks, die komen van ver, die hebben het niet gemakkelijk gehad en uh, uh, ja, misschien ligt er wel een dubbelbelang, dat zij hoeven dan de woning ook niet uh, op te leveren volgens de normen van de woningstichting. Ja. Maar ze gunnen het ook de status houden. Hm. Want ze kunnen ook hun bankstel meenemen, de koelkast meenemen. Maar ze laten hem, ik zeg niet altijd, want zo, ik heb geen honderden nee, ervaren. Nee, nee. Maar in die situaties die ik heb meegemaakt was het altijd heel royaal wat ze achterlieten. En dan neem ik aan dat jij de verbindende schakel bent. Jij, jij gaat daar kijken, wat tref je aan? Je, je spreekt met degene die het huis gaat verlaten. Ja. En, en uh, je hoort het aan wat, wat ze wel of niet willen hebben. En je gaat daarmee naar de, naar de mensen die daar komen wonen. Ja. ja. Die mensen kijken, die, heel even terug. Die mensen die, die uh, neem ik daarmee naar zo'n woning. En die, kijken, die beslissen dan ja of nee. En dan vervolgens uh, ga je kijken wat er verder nog nodig is. Beslissen ze... Ja, wat ze willen nee, overnemen. Wat ja, ze overnemen. Nee. Niet tegen de woning of ook nog tegen ja, dat de kan woning. Niet. Dat kan niet. Nee, dat is ook wel eens gebeurd. Want uh, kijk, er blijven mensen zoals uh, jij en ik. En de ene keer is iemand enthousiaster dan de andere keer. Ja. En hebben ze een hogere verwachting. En dan, je, je kan die verwachting niet helemaal helder krijgen. Omdat je heel vaak zit met een communicatieprobleem. Ja. Er is maar een enkeling die Engels spreekt. En verder is het toch heel veel handig voetenwerk. En werk je ook met uh, tolk. Maar dan nog is het ja moeizaam, zeg maar. En komen die, uh, die mensen uit een uh, uit vluchtelingencentrum? Of kunnen ze ook al uh, elders... Uh, uit een AZC. Uit een uh, AZC? Ja. ja. Dus, dus ik neem aan dat ze... Maar wanneer weet je wie ik eigenlijk komen, heel vervelend... Ja, ik maak van deze gelegenheid maar gebruik om dat te zeggen... Want ik vind dat Kees van Veen... Die ken jij, Gerard? Ja. Ik, vind dat, ik ben echt aangestoken ook door hem. Hij doet het al heel lang. Hoe lang doet hij het, Gerard? Tien jaar, zoiets. Ja? Ja. Dat is, nou, dat is echt waar. Die man die staat de hele week klaar... voor alle hand- en spandiensten, zeurten, nooit. En verwacht ook niet dat mensen daar dankbaar voor zijn. Dus hij doet het gewoon. Dat is een gole na, Kees ja. van Veen. Ja. Nee, die heb ik dus een aantal keren bezig gezien. Dat is zo'n type van uh, niet lullen, niet lullen maar maar poetsen. Maar poetsen ja. Die gaat er gewoon voor en die kijkt wat nodig is. Ik had hij hier moeten zitten. Om, om geen ingewikkelde <laughs> vragen van moet dat nou een kandel? Nee man, wel? echt. Ik wat vind wat echt... is nodig? En we gaan bekijken waar we iets kunnen vinden dat nodig is. Ja. En dat helpt. Ik vind ja. hem echt top. En uh, ja, hij is praktisch en... Uh, hij is ook uh, heel snel in het aanvragen van bijvoorbeeld een uh, provider of uh, weet ik of wat wat mensen dingen die je via de computer moet geven. Ja. Dus Kees uit even of hij sluit internet aan. Nou, al die kleine handen spandiensten, die, uh, ja ik vind het echt een gouden vent. Stuurt hij uh, zo'n groep aan? Of, of uh, nee. heeft hij een formele positie ergens? Nee. Nee, nee. Maar uh, goed, die hij heeft Hij jouw... eigenlijk door hem, dacht ik... Ik wil absoluut gaan doen wat hij doet. Dat, dat hele praktische stuk zorgen. Dat mensen een woning hebben. Dat ze de spullen krijgen. Dat ze gaswater licht en, uh, krijgen. En naar de televisie kunnen kijken. Dat ze internet ja. hebben. Gewoon die praktische opstart. Ja. Die eerste opstart. Daar, daar uh, ben jij vooral mee bezig. Ja. Want het eindigt niet wanneer uh, die... Uh die overeenkomst er is tussen de verlater... en de, en de nieuwe intrekker... Ja, dan, begin het dan, het dan begint het op. eigenlijk pas. Ja. Dan dienen er nog allerlei dingen... Ja. klussen klaar te worden. Zal ik even vertellen... Ja. Jelene, Kof, ja, hoe ja. het gaat? Ja, Toch? Ja. want dat was mijn vraag ook. Dus. Ja. ja, je krijgt... Uh, je krijgt... ik moet even dichterbij... je krijgt de intake, zeg maar... van een woning en de eerste behoefte... dat mensen... gas, water, licht en willen hebben... En dat ze een bed hebben om te slapen. En dan moet er ook gezorgd worden dat mensen... voor het geval dat dat nog niet in de woning zat... dat ze uh, kunnen koken, wasmachine... gewoon de meest basale uh, inrichting van een huis... dat dat gerealiseerd wordt, dat er meubels komen. Nou, dat eerste stuk, dat doet de intake. Dat is het stuk wat Kees uh, al jarenlang handen en voeten geeft... En, waar ik nu aan het begin sta... Ja. Wat, ik wel, ja, wat cruciaal is. Ja. Daarna krijg je... als mensen eenmaal gesetteld zijn... in die woning, dan krijg je... de begeleider. En de begeleider begeleidt het gezin... zeg maar in de duur. Maar eenmaal gesetteld, hoe lang kan dat duren? Hoe lang is dat meestalproces? Ja, een aantal, proces? Maanden. aantal maanden. Ja. Ja, ja. Een maand of drie denk ik. Ja. Wel, een maand of drie. Zodat ze een ja. beetje... Nee. Misschien kun je iets, want er moet ontzettend veel geregeld worden in Nederland regelland. Uh, ja. Wat er dan allemaal op je afkomt. Dat is ongelooflijk. Uh, TV-aansluiting, gas en licht, ja. huur, zorgtoeslag, ja. huurtoeslag, kindjes naar school, taalles. Om nog maar de simpele af, dingen ja. te noemen. Uh, mes ze en hebben, vork. Ze hebben hier een kantoor. Ik vind, ik vind dat leerberts vind ik ook een goede. Ja. Die, dat is professionele kracht van kantoor die het vluchtelingenwerk coördineert... de statushouders coördineert. En ze hebben ook protocollen. Dus zij hebben een, een heel protocol... waarin je systematisch kunt afvinken... wat er gedaan is. En waar, ook, waar je ook in chronologische volgorde... een aantal dingen gewoon aanpakt en afwerkt. En LIA doet met name... LIA doet met name... Uh, uh, die aanvragen voor Lia en Anneke. De aanvragen voor huursubsidie. Uh, ja, ja. De aanvraag voor de uitkeer van de gemeente. Uh, noem eens wat. De opgave voor het DUO. Voor de, de, voor de cursus. Oh, dat uh, is wel in één hand. Dat is achter één loket. Dat ja. is ook in feite het ene loket. Dat gebouwtje daar. Uh, ja. dan, uh. ja, dat is weer in dit opzicht een ander loket. Oh, oh dat ander. is jouw loket. <laughs> ja, ja. Oh, goed. Maar Lia, die, die, die, die volgt het traject eigenlijk van A tot Z. En die zorgt ervoor dat de inteker een plek krijgt... dat zij handen, de, zeg maar, de handen aan het uh, roer houdt... om te kijken hoe staan de zaken ervoor staan. Die maakt ook afspraken met de statushouder... Om, te kijken van, om af te checken wat is er nu geregeld. Wat moet er nu als eerste verder nog geregeld worden? Dat kan zij doen, kan Kees doen of ik doen, maar zij houdt wel... Dat traject in de gaten. Ja. En ze hebben in het begin, maar dat weet ik niet precies... ...hoe vaak zij dan die gesprekken hebben met uh, de statushouders... ...want die komen van tijd tot tijd weer bij haar terug. Want die mensen krijgen op een gegeven moment ook allerlei post... ...waar ze geen raad mee weten. Ze zijn opgegeven voor de energie, voor de duo, voor de inburingscursus... ...voor de provider, voor de internet... Nou, dan krijg je allerlei brieven in de beurs. Waarvan hmm. die mensen denken: Hola, die ja, wat, wat zijn dat voor brieven? Nou, dan gaan ze één keer in de week of één keer in de twee weken. Komen ze bij Lia, die neemt met haar de post door. Die vertelt. Nee, dat is bij mijn weten, ik weet er ook iets van, daarom ben ik maar een ja, ja, aan gaan ja. zitten. Ja. Uh, is de rol van de begeleider. Ja. Uh, die ja. nauwer in contact uh, staat met het gezin en op een gegeven moment dan ben je die drie tot zes maanden verder, dan komt er een spreekuur uh, in beeld... want dan komt er nog steeds post binnen. En er zitten brieven bij die ik al niet snap. Laat staan als de kennis van het Nederlands nog heel beperkt is. Dan loop je grote risico's als je een rekening niet betaalt... of ja. een, een overzicht mist of een opgave van iets uh, moet doen. Uh, en uh, op dat punt moet ik wel zeggen... Uh, om maar even een andere pet op uh, te zetten. Een organisatie, bijvoorbeeld als CZ, maar ook andere ziektekostenverzekeraars, hebben ontzettend veel bijgeleerd uh, de laatste jaren. Je kunt een betaalachterstand hebben en dan zeggen, uh, morgen betalen. En anders heb je een, een probleem. En dat is in Nederland een groot uh, probleem. Of je kunt zeggen, wat is realistisch? Het moet betaald worden, dat is verder geen discussie. Maar je kunt ook zorgen dat dingen betaald uh, kunnen worden. Dat wordt bijvoorbeeld een van de problemen met het eigen risico. De discussie die nu bij uh, de debatten in de Tweede Kamer uh, spelen. Voor mensen. En dat geldt niet alleen voor statushouders. Maar dat geldt voor iedereen die een, uh, een basisuitkering heeft. Als je in één keer ziektekosten krijgt van de omvang van het eigen risico meteen. 380, 385 euro. Dat heb je niet gespaard. Nee. Dus dan heb je onmiddellijk een betaalachterstand, ja. een probleem. Ja. En ziektekostenverzekeraars in een algemeenheid en lijststromen is daar ook een hele goede uitzondering op. Die begrip dat je die hebben we nu langzamerhand begrijpen ze dat hoe dat treffen. komt. Ja, maar gaan niet meteen het probleem erger te maken ja. met incasso -kosten, met rente erop, met een deurwaarder, met huisuitzettingen. En want daarmee zijn de kosten niet weg. Ja. En daarmee zijn de betrokkenen nog, uh, die zijn dan wel weg in, uh, in jouw gemeente. Maar niet in, uh, in het grote... Is dat, uh, dan een, uh, is dat de organisatie die dat geleerd heeft? Of zit dat toevallig een goede man of vrouw die al langere tijd met dat baardje hakt? Uh, en, en... Nee, nee? Dit, dit is officieel beleid. Oh. Ja, het vind vind kost ook. nog wel eens voor een enkele medewerker moeite om te leren dat dat het nieuwe beleid is. 20, 30 jaar in een drill hebt gezeten van incasseren en incasseren en dan zeggen wat is een realistische oplossing wat kan, uh, vergt ook wat, uh, wat ander besef maar uh, op dat punt uh, pet je af voor veel van dit soort organisaties. Mooi, uh, mooi. Dus daar is een compliment op de juiste plaats. Uh, Zal ik even door ja, ja. nog complimenteren? Ja, dat was de bedoeling van vanavond. Van ja. Complimenten. compliment. Uh, jij bent begeleider en jij bent nee, ik, ik doe spreekuur. Oh, jij doet, doet spreekuur. Ja. En, en jij bent? Bij de intake. Intake. Intake? Hoeveel mensen zijn er uh, rond zo'n zo, zo, zo, zo gezin uh, betrokken om, om dat in goede banen te leiden? Behalve de belangrijkste spelers zijn Lia en Anneke, dat zijn de twee professionals. Uh, de Twern, Contour. Ja. Ja. En uh, dan is er een inteker, dan is er uh, gaandeweg het traject ergens een begeleider en een taalcoach. En een taalcoach. En daarnaast, zeg maar aanvullend, speelt het loket een belangrijke rol. En daar zit, uh, dat doet Gerard onderaan. Oh ja, ja. En jij denkt, uh, denk ik, werkt nogal veel samen met die taalcoach. Want want. Ja, er moeten allerlei dingen verduidelijkt worden. Nee. Die taalcoach. Is er geen tolk ook niet? Nee, nee een, een tolk <laughs> is wat anders dan een taalcoach. Ja. Oh. Een tolk is iemand die vertaalt omdat de communicatie anders niet lukt. Mm -hmm. Buiten handen en voeten en een papiertje en wijzen en doen. Mm. Uh, een taalcoach is eigenlijk als betrokkenen al naar school gaan. Want er, er is een, uh, een leerverplichting voor statushouders om naar school te gaan om Nederlands te leren. Uh, maar je leert alleen Nederlands als je Nederlands spreekt. En op school is een beperkt aantal uren... waarin je klassikaal of met een computer onderwijs uh, krijgt. En een van de problemen is dat als je thuis bent... dat je je al gauw vervalt in de oorspronkelijke taal... van ja, het land ja. waar je vandaan komt. Ja. En te weinig contact met Nederlanders uh, hebt. Ja. En een van de mechanismen daarvoor is een taalcoach... die één, twee uur afhankelijk van de individu... per week... Met zo'n gezin praat en die dan ook gewoon over de dagelijkse dingen kan praten. En kinderen misschien ook in gaan. contact brengt ja, met andere netwerken. Ja, ik kom toe hoor. En die cursus ja. heb ik gevolgd omdat ik gewoon nieuwsgierig was daarna. Die, die bieden een cursus aan van een week. Van een week. Nee, dat is ja, ja van een week. Dus vijf keer, zes keer, ja. zes avonden. Uh, om mensen die interesse hebben in die rol van taalcoach, om die ook wat handvatten te geven van hoe je dat best kan aanpakken... en dat je vooral je ambitie niet te hoog moet leggen... om jezelf en de ander niet te frustreren. Mm -hmm. En uh, ja, dat vind ik ook wel mooi. Je hebt nu zo'n vier maanden ervaring, hè? Ja. En je hebt uh, verschillende gezinnen geholpen. Ja. Hoeveel, zo langs mijn rand al? Stukken vier. Stukken vier. En waar komen ze vandaan? Syrië. Syrië. En een gezin uit Eritrea. Eritrea, ja, ja, ja dat ja. waren heel andere landen. Hè? En ook absoluut andere type mensen. Andere type Voor mensen. mij, hè? Ja, ja, ja. Want wat ik ook heb gemerkt is... als je dit werk doet... ja, voor mij geldt dat... dat je moet ook een beetje affiniteit hebben met... Uh, niet alleen met het probleem... maar ook met het, zeg maar, de cultuur van mensen. En dat is bij is dat een heel ander een hele andere... Ja, attitude. Ik, of een heel... ja... Het is totaal anders dan bij de Syriërs, vind ik. Ik vind het bij de Syriërs mensen makkelijker. Ze lijken meer op ons. Meer Europa. Ja. Ja, ja. Het vraagt iets extra's, vind ik. Comments. Wat vind jij, Ger? ja? Ik ben een keer of tien in Eritrea geweest voor, uh, voor mijn werk. En zonder in stereotypen te vervallen, want moet moet altijd mee oppassen, hebben Eritreërs de neiging in een algemeenheid wat eigenwijzer te zijn en het idee te hebben dat ze zelf hun probleem kunnen oplossen. Nog eigenwijzer dan uh, Nederlanders? Ja. Zo. En dat is wel eens lastig, omdat je dan vaak tijdig uh, wel een probleem misschien signaleert, maar het nog niet onmiddellijk opgelost uh, krijgt. En ik denk dat Syriërs, weer zwart-wit, algemeenheid, uh, individuen zijn vaak anders, toch net iets makkelijker zijn om die stap te zetten van, laat ik eens gewoon luisteren naar iemand die hier al tientallen jaren woont, uh, en dus kijken of dat niet een, uh, niet een oplossing uh, biedt. En dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met het opleidingsniveau, maar niet alleen dat. Uh, zoals wij uh, in de wereld bekend staan als lomp en onbeschoft en uh, alle mogelijke vrij negatieve uh, attituden kenmerken. Een heel laag zelfbeeld hebben wij. Ja. Zo zou je het ook kunnen noemen. Ja, verdiep jij je dan ook verder in de, in de Eritrese cultuur? Is dat, uh, nee. of maakt dat iets los van, nou ik wil toch wel wat meer weten over hun achtergrond? Nee, nee? in die zin ben ik misschien ook wel een luid type. Ja. En heb ik gedacht, uh, nee, daar heb ik gewoon absoluut geen zin in. Weet nee. je. In die zin kies ik voor de makkelijkste weg. En dan denk ik, er is aanbod genoeg. En ik doe het ook, uh, ik heb gezegd, ik wil het uh, op maandag en dinsdag ben ik beschikbaar. En uh, op de andere dagen in principe niet. Maar de praktijk is dat dat dan toch gebeurt. En op die maandag en dinsdag uh, zet ik me in voor de groep waar ik het meeste affiniteit mee heb. Ja, en dat doe je zo praktisch mogelijk. En dat doe ik zo praktisch mogelijk. Ja. Uh, ik, ik hoor je het nou even zeggen, er is aanbod genoeg. Uh, is er inderdaad uh, genoeg uh, hulp? Uh, uh, zijn er genoeg mensen die, die dat, dit willen doen wat jij nou doet? Nou, dat, wat ik nu doe, of wat Kees nu doet, daarmee te beginnen steeds ja. maar weer, en wat ik doe, daar zijn minder mensen voor, uh, enthousiast voor. Omdat dat, dat is moeilijk en planbaar. De, de uh, lijststromer uh, heeft een woning vrij. En dan kan er een staatshouder geplaatst worden. Maar dat kan op maandag of op donderdag. Dat moet dan op dat moment... Dan moet je er gewoon zijn. Dan krijg je mail en zeggen ze van... Kun je morgen vroeg bij lijststromen gaan kijken naar die woning? Ja. En dat wil niet iedere vrijwilliger. Ja. Mensen willen gewoon zelf... Net als een taalcoach kunnen zeggen... nou, Op dinsdag ben ik beschikbaar... Dan maak ik met jou die afspraak. Maar, ja, maar dat, je... dat onverwachte... zeg maar. Als je altijd beschikbaar moet zijn... Dan zou je haast een professional moeten zijn. Hè? Ja. Ja. ja. En dat is wat Kees is uh, geen profession maar Kees is altijd beschikbaar. Nou ja. Dus dat is een gouden uh, vrijwilliger. Ja. Voor de vrijwilligersprijs is die dan de volgende keer... Goed, jij zegt maandag en dinsdag en dan, uh, dan uh, stoort ik me daarin. En uh, ik begrijp uh, dat, dat, het, uh, dat het je veel uh, voldoening geeft. Dat is uh, dankbaar werk. Ja, super. Super. Super. En dat, dat uh, hoor ik ook van uh, sommige mensen die taalcoach zijn. Dat je... Um, je zet je er voor in, maar ja, wat je zegt, je krijgt er ook heel veel voor terug. Dus is gewoon: die mensen zijn gewoon blij ah, dat ze een contactpunt hebben. Dat er iemand is die, die iets met ze. die uh, een praktisch probleem met hun oplost. Die. die ja, ja, natuurlijk. Ja. Van de week, zaterdag. Nee, wanneer was het? Heb ik nu, uh, heb ik een statushouder uh, verhuisd. Gewoon, ik heb een aanhangwagen. Dus dat is handig. Die moest van A naar B. Dat hebben we dan samen gedaan. En zaterdag hebben we dat nog een keer. Nog een keer drie of vier kampen neergereden. Ik had wel de pissen. Want ik was die zaterdag zelf al moe. Ja. Toen, toen moest ik dat nog gaan doen. Want dat had ik nou eenmaal toegezegd. Maar achteraf denk ik. Ja, het is ook weer wauw. Die mensen zijn blij. En wie moeten ze het vragen? Anders dan aan... ...diegenen die ze nu toevallig ja, kennen. Ja. Mm. Mm. Dus die hele organisatie rondom die statushouders... ...die, die is voor een heel belangrijk gedeelte... Dat praktische stuk is rust voor een heel belangrijk gedeelte op de vrijwilliger. Ja. En, je voelt, en die mensen vinden het je je bijna alle Je niet overvraagd, want het wordt gespreid. Dat wordt gespreid? Ja, die, die werkzaamheden, die taken... ...dat wordt allemaal gespreid over meerdere mensen... ...zodat zo ja. je je niet gauw overvraagd voelt... Nee, je hebt één gezin. Nee. Hm. Dus en met dat gezin maak jij de afspraken. Probeer je dat ook zo te plannen dat je eigen agenda ook niet uh, helemaal ah, op ja. zijn kop staat. Ja. Ja, en soms precies. is het net wat ik zei, die zaten gewoon even ongemakkelijk. Maar dan denk ik, oké, okay, heb ik gezegd, Is dat plaag. een bekend concept in Eritrea, de agenda? En ik had het over de Syrië. Oh, oh, oh de Syrië. <lacht> Syrië. In Syrië is het een bekend concept. <lacht> hey kun je daar iets over ja. zeggen? Wat, wat over de agenda Kijk, in West-Europa hebben we 500 jaar geleden de kerkklok uitgevonden. En mensen die denken dat de kerkklok een religieus iets is, vergissen zich. De kerkklok is om te leren hoe laat het is. Ja. Dat is een heel belangrijk fenomeen en wij krijgen dat van kind af aan mee. Acht uur is acht uur en half tien is half tien en niet ergens in de loop van de morgen als het uitkomt. Mm -hmm. En dat is voor heel veel mensen die hier komen heel erg wennen. En dat zijn niet alleen Eritreërs. Ik heb op een instituut gewerkt waar veel mensen met een Zuid-Amerikaans achtergrond waren. En rekenen maar een uur extra voor. Dus als ja, als je is een ja, ook wel kerk in Zuid-Amerika. Ja, maar die roepen blijkbaar alleen voor het gebed op. Ja, dus je moet alles ook niet zo letterlijk nemen. Hey, over de klok gesproken, ja. zijn we niet langzamerhand toe aan een uh, muziekje halftime? Dacht ik, ik dacht. Ja. We hebben uh, de derde het. wereld rommelmarkt uh, gehad. We hebben ooit hier het de derde wereld uh, muziekfestival uh, gehad. En de eerste daarvan was een wereldster die opgetreden heeft, Miriam McKeeba. Uh, later ook nog een keertje terug uh, geweest. Uh, een icoon in, uh, in Zuid-Afrika. Mm -hmm. uh, rondom de strijd tegen de apartheid. En die heeft, denk ik, één heel bekend uh, lied. En dat komt nu Patapata. Pata. Ah ja. Te uitleggen, want het kan uh, verwarrend zijn. Dat uh, is de herkenningsmelodie van uh, Log Politiek. Het is al een tijdje uit de lucht, maar het komt er uh, weer uh, opnieuw in. Als een zelfstandig uh, programma. Twee keer of één keer per maand, Jan. log één keer in de maand. Eén keer in de maand. Uh, dat wordt gepresenteerd door uh, Jan Lonen, die hier uh, tegenover uh, Ben Lonen zit. En dan uh, ...is dat vandaag voor een keer in Goldse Kringen. Wij hebben dan misschien een beetje de primeur... ...om te vertellen dat dit programma eraan zit te komen. Jan, jij vertelt wat jouw programma gaat inhouden. Log politiek. Ja, wat het onderdeel wat ik nu bespreek gaat over de voorbereiding van de raadsvergadering. Ja. De maandag voor de raad, dus vanavond voor morgen... Uh, heb ik een interview of uh, interviews met uh, betrokkenen. Vanavond na jouw uitzending, om negen uur, is de gast Harry van de Ven. Hij gaat over de doorgaande route in, in Rio. wat morgen op de agenda staat. Dus dat is, geloof ik het enige agenda wat besproken wordt. En daar wil ik Harry van de Ven graag over ondervragen met de achtergronden en toelichting erop. En uh, dat wil ik zo elke maand doen, maandag voor de raadsvergadering. Maandag voor de raadsvergadering, dan hou jij een voorbeschouwing. Ja. Dan bespreek je de agenda. Yes. Maar morgen, dat is dinsdag 27 september. Right. Dan is er maar een heel korte agenda. Ja, het enige agendapunt is het feit doorgaan de route in Riel. Is dat niet, nog niet de installatie van de nieuwe nee, burgemeester? Nee, dat is woensdag. Dat is woensdag? De 28 e En daar kijk je ook op vooruit waarschijnlijk. Niet echt, want dat niet echt, is een maar... zelfstandige gebeurtenis. Wij hebben het nu besproken. <laughs> ja, ja, Maar, maar zeg, hoe komt dat... Je mag zeggen over de nieuwe burgemeester. Hoe komt dat, een raadsvergadering met maar één agendapunt? Er zijn er wel meer, maar je weet dat van tevoren wordt bepaald welke stukken besproken worden en welke niet. En dit zou bijna niet besproken zijn als er niet een raadslid had gezegd... ik wil het graag op de agenda om te bespreken. Dan was het een, een hamerstuk geworden. En dan gaan ze waarschijnlijk toch nog wel een half uur over zoebatten. Nou, misschien maar avondvullend dan. Ja, ja ik denk het ook. Ja. ja. Dat is het algemeen bekende fenomeen van de Goerlijse gemeenteraad. Als er niets op de agenda uh, staat, duurt die langer. Ja, ja. Ja. ja. En dat zal, vermoed ik, morgenavond niet anders zijn. Tenzij jij alle kou uit de lucht neemt straks in het interview met Harry van der Ven. Nee, ik denk het niet. Want uh, er zijn mensen die er graag nog een ei over willen leggen. En uh, dat zal vanzelf gebeuren. Bon. Maar goed, we beginnen dus uh, straks met het eerste interview met Harry van der Ven. Mm -hmm. En dat is dan de primeur, maar daar komen we vast nog bij uitzendingen waar meer mensen bij betrokken raken. Ik wil proberen om uh, gasten van tevoren hier te hebben. Die mogen ook wat meer spraak bieden aan het voorstellen van het college. Ja, en de bedoeling is dat, dat de kijker uh, goed voorbereid naar, naar de raadsuitzending gaat kijken. Of luisteren. Of luisteren, ja. Exact. En dat gaat uh, uh, vanavond beginnen. En dat gaat vanavond beginnen. Ik zal ook uh, tussendoor waarschijnlijk wel wat actualiteiten proberen te behandelen. Zo heb ik nu uh, voor me liggen de begroting 2017 kort bestek. Dat is pas uh, verschenen, die begroting. En het college is trots op de begroting, schrijven ze. Maar ze hebben een sluitende be begroting over een aantal jaren. Het grappige is dat ze in 2016... 2017 112.000 euro tekort komen In 2018 66.000, in 2019 56.000. Maar dat en noem je dan toch geen sluitende begroting? Hè? Dat is nou het grappige ervan. In 2020 hebben we 3900 euro over. 3900? Ja. Nou, dat is de systematiek van de begroting waar de provincie op let. De gemeente moet op termijn een sluitende begroting hebben. En tussendoor mogen ze een beetje spieken. Ah, dat is de definitie van sluitende begroting. Ja. Hebben we dat in Europa ook niet? Ja. Ja, dat zal wel overal zo zijn dan. Ja. En ja. Eh, grappig is dat ze eh, ook aangeven een aantal nadelige mutaties. Als je dan even optelt, dan kom je aan een miljoen voor volgend jaar. En dan, we hebben ook nog voordelen. 832.000 euro in totaal. Allerlei posten zijn... Meevallers, wel, tegenvallers. Ja, 1 miljoen tegen. En 832.000 Nou, Dan komen ze 175.000 euro tekort. Maar ze hebben het nog een beetje over... Dat is vrij ingewikkeld, gaat er verder niet op in. Maar toen viel me één bedrag op uh, bij de nadelige mutaties Er stond, er staat hogere lasten telefonie. 37.000 euro. Veel meer gebeld dan anders. Nou, ik vroeg in de wet hadden de financiën, hoe kan dat? Nou, toch, zoiets kun je toch begroten? Dat blijkt nou het geval. Goorlen uh, heeft geen uh, vaste telefoons meer... Maar alleen uh, mobiele telefoons. Alleen was is een klein foutje gemaakt met uh, de, de antenne. Die is niet goed geplaatst. En de mensen moesten, als ze wilden bellen, naar de voorkant van het gebouw lopen. <lacht> Kun je dat voorstellen? Nee. Maar, nee. Dat niet, maar ook niet dat het daardoor duurder wordt. Uh. Ja, maar ze moesten een extra investering doen om de, die, die zendmasten weer voor elkaar te krijgen. En dat is niet de schuld van de leverancier? Ja, dat is een goede vraag. Dat zullen de raadsleden ja. straks vragen. Dat oh, zou... ja, raadsleden je verwacht kritische op. vragen van, uh, van raadsleden over die 37.000 extra ja. voor, voor de telefoonrekening. Ja. Uh, um, hoe zit dat? Uh, WhatsApp, dat kost toch helemaal niks? Kun je dat niet, uh, wordt dat niet nee, is, gebruikt? in? in de... nee. Wat niks kost voor de telefoon is skypen. Uh, oh, skypen. Oh. skypen. Oh. Oh. Ja, WhatsApp is ook gratis. Ja, maar dat is intikken. Een Skype, -punt, dan kun je praten. Ja, maar ja, dan, dan kun je met WhatsApp ook praten. Uh, praten, praten en dan. Uh, ja. Dat kan ook. Ja, zo zie je maar weer dat er uh, van alles kan gebeuren in zo'n jaar. De grote tegenvallen was aanvankelijk bij de gemeente uh, het besluit van het Rijk om een andere manier van kosten- en rentetoerekening te uh, verplichten. Wat betreft financiering van gelden. En daardoor. Uh, moet er een hogere btw, sorry omzetbelasting worden berekend door de gemeente OZB. Die gaat omhoog, maar door diezelfde technische berekening, ik zal je de, de details bezorgen. Nee, want dat kunnen we toch niet volgen. Uh, wordt uh, de afvalstoffenheffing lager en de rioolrecht. Nou ja. En dan blijft het toch ongeveer gelijk. Ja. Dus de burgers mogen volgend jaar blij zijn dat de lasten niet te veel omhoog gaan. Nou ja. Ja. Nou, dit is een onderwerp wat ik nu even kort toelicht. Vind je het uh, terecht dat uh, dat BNB trots zijn op, op die begroting? Ja, door de banken nog wel. Kijk, uh, je weet dat ik zelf ook uh, wethouder ben geweest. En ik kan uh, redelijk inschatten hoe dat gaat. En ik vind dat dit college er redelijk uh, mee omgaat. En we hebben een goede wethouder financiën, Dat moet, toegezegd, ja. moet toegegeven worden. Dat vindt iedereen, hè? Ja. Uh, is het, uh... Hij kan toveren met uh, de getallen dat Ieder weer een wonderbaarlijke gebeurtenis in de persgesprek. Maar het klopt meestal wel. Het klopt meestal wel. Ja, ja. Het is niet facts-free. Het, uh, het klopt. Uh, nou, ik dat zo, zo vraag, Jan, vraag ik me bovendien af: uh, ga jij het uh, er uh, presenteren, die voorbeschouwing? Of ga je ook uh, opinierend uh, er tegenaan? Uh, kan de, de, de luister naar. Uh, ook, ook meningen verwachten ja. van jou? Ja, ik denk het wel. Ja. dat hangt helemaal van, van de agenda af natuurlijk. En van de onderwerpen die aan de orde komen. Ik ben niet op zoek naar tegenstellingen... maar vaak merk je wel in persgesprekken of op een andere manier... dat er tegenstellingen zijn. En die wil ik dan graag blootleggen. En dan kunnen de raadsleden of wethouders erop reageren. Ja. ja. ja. Goed, ja. dat is uh, duidelijk. Uh, Gerard, jij vragen... Ja, ik, ik zat natuurlijk over het, hetzelfde uh, te denken. Uh, wat mij wel eens opgevallen is bij het, het college... is dat het toch een zekere gevoeligheid is, als ik durf te zeggen... dat het geen uitzonderlijk goede begroting is... of geen uitzonderlijk goed beleidsvoorstel. Uh, uh, en dus in, in, in de zin van hoe onafhankelijk verwacht jij te kunnen zijn... Ik heb natuurlijk informatie... Uh, ...om wat verder te kunnen komen, ook nodig vanuit de boezem van het college, vanuit het ambtelijk uh, apparaat. Daar is het persgesprek uh, vooruitgevonden, maar ik heb wel eens van mensen gehoord... ...dat dat nu ook niet het meest diepgravende gesprek is, dat je over onderwerpen kunt, uh, kunt voorstellen. Dus ik zit een beetje van, we hebben natuurlijk hetzelfde dat we graag politieke onderwerpen ook behandelen. Uh, dat, met name waar het om tegenstellingen gaat. Ben jij dan uh, degene die de opponent speelt? Of ga je dan een soort driehoeksgesprek uh, als formule vooral uh, hanteren? Ik denk vooral de laatste. Ik, ik vind de functie van de log is uh, om de lokale politiek ook in beeld te brengen. kan op verschillende manieren. Dat kun je en doen door alsmaar kritisch te zijn. Ik kies meer voor de uitleg... Uh, uh, het duiden. Uh, maar als het bij het duiden en uitleg uh, duidelijk wordt dat er tegenstellingen zijn, dan zoek ik die op met degene die ze creëren. En probeer dat met elkaar in verbinding te brengen, zodat voor de luisteraar duidelijk wordt waar het om gaat. Ja. Maar ik ben niet op voorhande criticaster. Nee, nee, je wil wel graag on speaking terms blijven met, uh, met de mensen waar je voortdurend. Uh... Ja, je, je informatie vandaan had. Ja, dat gebeurt sowieso. Maar die persgesprekken zijn niet altijd even uh, slap hoor. Dus we af en toe hebben, gaan we er stevig in. Toch Leen, er zit verder niemand bij. Dus dat kunnen we ja. toch niet vertuigen. Uh, ja. Er zit uh, de verslaggever, de journalist van het Brabants Dagblad bij. Ja. En, van het Stadsnieuws. Van het Stadsnieuws. Van het Belang. Van het Belang. Maar in principe wil ik dus uh, duiden wat er gebeurt in, in, in, in die gemeente wat er in de gemeenteraad gebeurt... en uh, kunnen we als het mot er stevig tegenaan. Ja. Een deel van jouw vraag uh, is misschien ook... Gerard, uh, zitten we in elkaars vaarwater... met, met logpolitiek en Godse Kringen? Dat hoop ik niet. Hm? Dat hoop je niet. Jan, hoe zie jij dat? Ik denk van niet, want ik richt me heel specifiek op... de agenda van de gemeenteraad. En de voorbereiding daarvan kan van alles inhouden... En jullie zijn meer uh, voor het maatschappelijk gebeuren in bredere zin. En het kan best een keer voorkomen dat ook een punt wat in de gemeenteraad komt, hier op tafel mag komen. Lijkt me geen strijdigheid. Nee, nee, nee. Nee, we nodigen heel graag uh, gemeenteraadsleden uit. Hè? Ja. ja, wethouders, burgemeester. Ja. Maar dat kan uh, vier keer per maand dus. Drie keer, want we hebben ook een uur literatuur. Oh ja. Ja, dus. Drie keer per maand kunnen wij dat doen. Ja, ja. En, uh, oh, dan zijn wij uh, wel in het voordeel. Want jij doet het één keer per maand. Ja. Juist. Ja. Maar heb je ook een idee om een, een meer thematische aanpak uh, te gaan kiezen? Zijn, uh, over toch alweer anderhalf jaar zijn er uh, gemeenteraadsverkiezingen. Lijkt vrij weg, uh, maar komt toch ook uh, dichterbij. En er zijn natuurlijk een aantal hoofdpunten van beleid uh, die ook niet altijd terugkomen uh, op de raadsagenda. Uh, net even het voorbeeld. Uh, je kunt uren praten over 37.000 euro kosten voor telefonie en hakketakken. Dat die dingen verkeerd zijn gezet en dat iemand hop had uh, moeten letten. Maar dat lijkt me eigenlijk niet het allerbelangrijkste punt uh, waarover je het bij een begrotingsbehandeling zou moeten hebben. Dat gaat over... De zorg, de samenwerking van, van gemeentes hier in, in de regio. De zelfstandigheid van Goorlen. Uh, de infrastructuur waar, uh, waar de gemeente voor uh, verantwoordelijk is. Uh, heb je op jouw netvlies dat dat jouw selectiecriterium gaat worden? Of wat in die maand gewoon leidt tot iemand roept iets? Het primaire laatste. Uh, ik rik me op de agenda van die, de volgende dag. En de, en, en de politieke thema's die daar op de agenda staan. Ja, dat lijkt me ook heel moeilijk. Dat lijkt me nog stof voor een derde programma. Ja. Wat en, wat jij daar zo uh, aankaart. En uh, daar zijn we ook al voor bezig. In, uh, in Politieke vee, denk ik, hè? <laughs> ja. <he? laughs> nee, ik richt me primair op de agenda. Maar laat onverlet dat natuurlijk uh, de item die jij net noemt voorbijkomen. En dan moet ik erop inspelen. Ja. Uh, we hebben nog een paar minuutjes. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar... Uh, dat is dan ook een soort voorbeschouwing, een voorvoorbeschouwing, over dat uh, ene agendapunt. Gaat Riel eindelijk uh, tevreden zijn met, uh, met uh, een nieuwe bestrating door het centrum van het dorp heen? Gaat, uh, gaat nou eindelijk de definitieve oplossing uh, gekozen worden? Ik denk het wel. De, het voorstel van de BMW is helder en klaar. En ik heb begrepen dat uh, de, die, die groep ook weer uit Riel, de F-speaker... Echt heel, ja. Echt heel, ja. Is er meer akkoord en ook de ondernemers zijn tevreden. Er waren nog wel wat vraagpuntjes, maar die komen in het verder overleg kennelijk ter sprake. Er wordt nu flink wat geld uitgetrokken om dat te realiseren. En het tover wordt dus stil, uh, stille straatstenen. Stille straatstenen, ja. Geen, ja. Geen, geen asfalt? Nee. Straatstenen zijn toch nooit stil? Ja, die zijn stiller dan asfalt, sommige punten. We hebben in Goorle één voorbeeld, dat is de Muldersweg. Muldersweg, ja. Er liggen, er liggen stille straatstenen. Oh. Want uh, asfalt kan zingen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeker. Nou ja, en alles gaat om ongeveer 3 dB. Ik vertelde laatst iemand: zijn nou onze 3 dB? 700.000 euro. zeker. Ja, om 700.000 <laughs> euro uit te geven voor 3 dB minder. Maar ik heb een deskundige horen zeggen dat dat best veel kan zijn. In beleving. Dus dat zijn klinkers en daar, daar woon jij geloof ik, een Nee, ik woon, de daar, auto ik woon daar net om de hoek. Om het de hoek? Het gemerkt? En, en daar, daar hoor je niet? Als daar... Nee, dat is bij ons uh, te ver weg. Maar om oude tijden te doen herleven, de jaren acht, 1990 toen wij een centrumplan dreigden te hebben... met een zekere wethouder uh, die hier toevallig rond de tafel zit... Waar het meer dan 3 decibel verschil tussen de verschillende varianten. Die weggewoven werden. En als dat heeft geen enkele invloed op de geluidskwaliteit van de mensen die uh, daar rondomheen wonen. Uh, Jan, je hebt dat dus ik ben blij met, met van je uh, Alle verstand van die dingen dus. Ja, natuurlijk. Maar oh, oh, natuurlijk. hij heeft een beter geheugen dan ik. Een beter geheugen. <laughs> ja. Ik ben gevoeliger voor het oor van het volk. Vooral als ik daar zelf bij hoor. Nou oh, ja. En waarom is dat niet betekend aan dan? Dan, dan, dan was het toch allemaal niet, had dat allemaal niet nodig geweest en zo? Ja, had ze veel even moeten doen. Oh ja, oh, maar dan ga je toch wel vragen, neem ik aan, ja. straks. Hm? Ja, maar Harry, die heeft daar natuurlijk verder geen invloed op, want die was toen nog geen wethouder. Nee, die was toen nog geen wethouder. Oh, ja. Nee, maar die is wel verantwoordelijk. Ja. Hm? Hm? Ook over het verleden. Zo is het. Hm? Dus Mo misschien dat hij moet aftreden vanwege uh, dit. <laughs> Mijn fouten. <laughs> ja. Ja, ja. Nou, dus uh, dat, uh, dat gaat echt uh, nou uh, eindelijk uh, afgesloten worden, dat hoofdstuk. Uh, ja. Uh, ja. Iedereen tevreden, zelfs echt heel mooi. Mooi is dat. Um, ja, ja, kijk, ik hou daar natuurlijk altijd een zekere sceptisch bij. Toch? Nou ja, uh, de proof of the pudding is in the eating. dat uh, is Je weet het pas zeker dat het effect heeft. Als het er uh, ligt. Als het er echt ligt. Uh, dat, en dat is met name een aantal jaar. Een van de nadelen van klinkerbestrating is toch uh, dat het meer oneffenheden uh, kan gaan leiden. Ja. Als dat niet goed wordt aangelegd. Uh, oh, dat, dat, uh, dat vraagt de bijzondere zorg voor de ondergrond. Ja, ook dat. En voor het bed en voor ja. uh, en voor het vakmanschap waarmee de, de klinkers gelegd worden. Ja. Dat, dat er niet een paar los trillen. Ja. Oh, ja. ja, ja, ja, ja. Oh. Ja, je kunt overal beren op de weg zien en problemen <laughs> maken. En uh, daar heb je toch de neiging wel toe dat er met dit soort dingen altijd iets mis kan gaan. Want is natuurlijk is het vervelende vervelend dat dat hele traject zo lang geduurd heeft. Dat leidt bij de omwonenden natuurlijk toch tot een verwachtingspatroon van het zal wel weer niks worden. Ja, ja. ja. En, want hoe uh, lang heeft het geduurd? Twintig jaar of tien jaar. Vijf, ja. tien jaar ja. heeft dit geduurd? Oh, en dan niet, okay. sta je natuurlijk niet daar van klap, klap, klap. Uh, als het lintje doorgeknipt wordt, van nu zijn alle problemen opgelost. Maar nou eerst maar eens een aantal maanden kijken hoe het gaat. Ja, ja, dat, en, en, ja dat is vaak met dit soort hele brokkelige besluitvormingen, dat vind ik wel, wel jammer. Jaar. Dat dan mensen eigenlijk teleurgesteld zijn in het verwachtingspatroon. Zelfs als er nu iets neergelegd wordt. Als je ook naar de hoeveelheid geld kijkt, wil je nou petje af, u tegen zeggen, fantastisch had dat nou tien jaar eerder voor de helft van het geld gedaan... en iedereen uh, was toen tevreden geweest. Maar ja. En hoe lang duurt de klus weer? Uh, wanneer is het klaar? Wanneer ligt het er dan? Weet ik niet. Weet je Weet niet? Een vraag Ook, een vraag. Ja. Ook een ja. vraag. Ja, ja, ja. Ja. Uh, wordt er meer uitge geld uitgetrokken als het sneller gaat? Ook een vraag. Zoals ze ja. met Van Aastrechtstraat uh, beoogd hebben. Ja. ja. Dan zijn gelukkig oh. geen winters meer. Hè? Dus dat, uh, <laughs> dat is dan uh, een groot voordeel. Ja, maar maar nou, het regent nee, in Nederland. Was... Nattigheid. nattigheid. nattigheid. Ja, dat is veel erger. Want dan gaat de ondergrond. Uh, en dan kun je de klinkers niet goed leggen. Ja. Goed, met deze optimistische nood uh, gaan we langzamerhand uh, eruit. Geert, ga jij netjes uh, afkondigen voor ons allemaal? Ja, want uh, volgende week is er namelijk geen uh, goosse uh, kringen. Maar een uur literatuur, ook bartenswaardig, uh, luisterwaardig. En voor nu bedanken wij natuurlijk onze gasten Riet IJsermans over de opvang van statushouders en Jan Lonen, Die een, een nieuw logprogramma uh, gaat presenteren waar met name het nieuwe bestuur toch heel veel verwachtingen uh, van heeft. En een belangrijk gat in de, de programmering van de lokale omroep uh, opvult. Mm -hmm. Dus wij uh, zijn daar gespannen over. Ja. En over twee weken zijn wij weer terug. Over twee weken zijn we weer terug met Goldse Kringen. Ja. Bedankt voor het luisteren kijken en tot de volgende keer.